9 uur net wel met het NOS journaal. Het KNMI heeft code Oranje afgekondigd voor zwaar onweer in de provincies Zeeland, Noord-Brabant Noord en Zuid-Holland. Hier komen vanavond zeer pittige buien, zegt het KNMI. De wolken trekken vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar het noorden. Tegen half negen telde het KNMI op sommige plaatsen in de drie provincies al 800 bliksemflitsen per vijf minuten en er zijn meldingen van flinke hagelstenen.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 In de Eredivisie heeft koploper Twente voor het eerst dit seizoen verloren. In kerkraden werd het 2-1 voor Roda. De andere vier wedstrijden van vanavond zijn nog aan de gang. Het weer vanavond kans op stevige regen- en onweersbuien. Morgen eerst zon met vanuit het zuidwesten buien. Met 21 graden wordt het een stuk minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Hey, schat, met mij, hey. Ik...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 Langs de lijn. Drie minuten over negen. U bent weer terug bij langs de lijn. We starten in Almelo. Herakles, Ajax. Ronald van der Geer. Na 19 minuten is het nog altijd 0-0. Is Ajax wel de ploeg met het meeste balbezit. Ook met de meeste dreiging. Doelpunten blijven echter uit. Ajax aanstaande de derde corner al tegen 0 voor Herakles. AZ, Vitesse en die houtkamp. Kon schriftelijk worden afgedaan in de tweede helft. Ja, het is, uh, het is uh, aan het doodbloeden. Een hele grote kans voor Boni van Vitesse. Maar hij komt er de bal naast het doel van Esteban. Nog altijd 4-0 na 61 minuten spelen. RKC sluit naar de top van de Eredivisie. Filip Koken. En ADO had een hele grote kans in het eerste kwartier om gelijk te maken. Vanuit de vrije trap Wesley Verhoek. Die zette Lewin helemaal alleen voor de keeper voor Jeroen Zoet. Maar voordat Lewin kon binnenkoppen struikelde hij over een bolletje. En dat past dan helemaal in het beeld van de wedstrijd momenteel. Want RKC heeft de beste kansen en leidt dan ook met 1-0 na een uur spelen. De graafschap tegen NEC leidt de graafschap nog altijd Richard van der Maden. Nog steeds 1-0 door die goal van El Hasnoui. Geen goed voetbal vanavond op de Vijverberg. Wel volop spanning en nu de kans voor de NEC via C-fuik. Maar daar gooit vorm voor zich uitstekend voor en het blijft dus 1-0. Marcel Amesker is verder op weg naar weer een Grand Slam finale. Het zou zomaar zijn 24ste Grand Slam finale kunnen worden. Want na 1 uur en 41 minuten spelen leidt Roger Federer met twee sets tegen 0. Tegen de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. 7-6 en 6-4 voor Federer. Wordt allemaal vervolgd. Maar eerst kijken wij even naar die wedstrijd vanavond die als eerste gespeeld werd. om kwart voor zeven. Roda Twente Het eindigde uiteindelijk in 2-1. Aanvankelijk zag het er helemaal niet naar uit. Twente was veel sterker. Scoorde ook via Janko. Vormer maakte heel snel gelijk. Donald met een overigens heerlijke goal, 2-1. En daarna hield Roda relatief eenvoudig stand. Maar Twente zal vooral terugdenken aan het eerste deel van de wedstrijd. Eerste nederlaag dus van het seizoen voor Twente. Arno Vermeulen spreekt erover met de trainer van Twente, Co-Adriaanse. We speelden goed. We hadden het grootste spelaandeel. Uh, kwamen steeds goed door. konden kansen creëren met, uh, met goede, snelle voorzetten van de zijkanten. Uh, Ola John vanaf links met zijn rechtervoet. Lopende mensen, uh, Willem Jansen en Fer, die zijn diverse keren doorgebroken. Uh, kansen gecreëerd. Uh, Roda kwam eigenlijk niet in het stuk voor. En uh, maken dan eindelijk een goal. Een hele moeilijke goal van Mark eigenlijk. En dan denk je, nou oké, okay, dat is nummer één, nummer twee zal wel volgen. Maar de tegencall komt meteen. Dat is natuurlijk een tegenvaller. Dan krijgt uh, Roda toch weer uh, wat hoop en wat, wat moed. Kunnen tot de rust 1-1 uh, houden. Tweede helft probeer je met hetzelfde spel uh, 2-1 te maken. Um, maar de bal zat er heel snel in, de tegenkool. En dan weet je als ploeg, uh, ik moet er nu 2 3 maken om te kunnen winnen. En zij weten, nou, we staan 2-1 voor ze moeten komen. We kunnen wat compacter spelen. We, we werken alleen maar de ballen weg. Ja, dan moet je aan de zijkanten proberen door te komen. Uh, zeker als er twee buitenspelers staan die dan langskomen uh, voorzet te geven. Tweede ballen pakken dat je uit de tweede lijn kan scoren. En dat, dat is niet gedaan. Dat is niet gelukt. We hebben in de tweede helft te weinig echte goede kansen kunnen creëren. Wist je in die fase vooral creativiteit? Ja, als je brein hebt, uh, die kan in zijn eentje iets doen. Hè? Die, die, die kan uh, een mannetje passeren, die kan een goal maken. Maar dat weten we, die hebben we niet meer. En, uh, op deze manier kan het ook. Dat hebben we bewezen in de eerste helft. We speelden goed, goed team. weten kansen te creëren, zetten Roda goed vast... En uh, op die manier moeten we gewoon doorgaan. Je hebt natuurlijk ook pech gehad. Ik bedoel, als je kijkt uh, wat voor uh, ballen er nog waren: wel of niet over de lijn, de bal tegen de paal. Ja, we hebben voldoende uh, kansen gecreëerd. En, uh,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 Adriaanse, rustig na de eerste nederlaag van Twente. Wat doet Ajax bijvoorbeeld met dit resultaat in Almelo? Ronald van der Geer. Na 23 minuten is de conclusie dat Ajax veel balbezit heeft. Dat het rustig is aan de bal. Dat het geduldig is. het tempo hoog ligt. En dat Ajax veel meer kwaliteit heeft dan Herakles, Maar doelpunten hebben we nog altijd niet gezien. 0-0. Dus de stand nu voorzitter van Van der Wiel. Die komt hoog in het gebied. Maar weer is daar dan als de kippen bij om die bal te pakken. Je moet wel zeggen dat Herakles na een wat onrustig begin. Met name aan de bal nu wel een paar momenten heeft gehad waarin het met overleg speelde... en probeerde met goed positiespel Ajax een keer te breken. Maar de grote aanvallers Everton en Armenteros, groot in naam dan... die zijn niet opgewassen tegen de kracht van Vertongen en Alderwereld. Want steeds als het door de as 1 doorkomt, lopen ze zich eigenlijk kinderlijk eenvoudig vast. Nu probeert Ajax het via de linkerkant, waarin de diepte Eriksen wordt gezocht. Maar wel zo diep dat die bal over de zijlijn gaat. En nu dus, Heraktes het bal terug heeft. Na 24 minuten en Tim Breukers er rechtsachter mag gaan gooien. Maar wel ziet dat eigenlijk alle aangooilijnen richting zijn de spelers zijn afgesloten. En kijkt nu ook en zegt, ja, waar moet het dan heen? Nou, zegt Everton, doe het maar kort op mijn borst. Dan speelt Breukers de bal naar voren. Naar Plet, die staat iets voor de middenlijn. In een duel met Boylissen. En Boylissen maakt de overtreding. En dus is er terreinwinst voor de ploeg van Peter Bos. Die misschien wel een beetje in deze wedstrijd moet groeien. Eventjes de schroom van zich af moet gooien. Want Ajax was de ploeg die het spel dicteerde. En Heracles heel gehaast in een soort reactievoetbal. Maar tot heel veel leiden het niet. Heracles mag nu de vrije trap nemen. Dat gaat achterwaarts door Breukers. Rienstra, een van de centrale verdedigers. Naar die andere, de aanvoerder Van de Linden. Die twee spelen elkaar halverwege de eigen helft de bal toe. Dan gaat die bal naar het middenveld. Naar Feyenoord, iets opgejaagd door De Jong. Nee, weer terug naar Van der Linden. Na 25 minuten is het in nog altijd 0 We nou, even naar Marcella Mesker. Want Marcella, ja, je deed dat zo even als een mededeling. Dat moest ook gezien de tijd. Maar het staat 2-0 voor Federer. Tegen de bijna onklopbare Djokovic dit seizoen. Hè? Ja, dat klopt. Het is, uh, het is verrassend. Uh, vooral ook uh, vind ik verrassend hoe goed uh, Federer speelt. En hoe goed hij het volhoudt. En, ja, ik, ik, ik heb zitten kijken, en, en wat is dan het verschil... Uh, Federer, we kennen hem, dat hij altijd met die backhand verdedigend speelt... of slice backhand speelt. Die heb ik deze wedstrijd misschien één keer gezien. Voor de rest speelt hij alles vol met die backhand door. Hij gaat er met topspin overheen. Dus daardoor ja, wint hij net wat tijd, kan hij net wat meer tempo spelen... en kan Djokovic hem niet pakken in die backhandhoek. Daarnaast serveert hij erg goed. Met zijn voorhand scoort hij veel. Hij speelt agressief, wat agressiever dan Djokovic... Dus allemaal goed wat Federer doet. Ja, Wat moet Djokovic dan beter doen? Wil hij de partij nog winnen? Het zou nog kunnen hoor. 2-0 in sets. Djokovic heeft de fysiek ervoor om nog drie sets te pakken. Maar. Ik denk dat hij de knop mentaal moet, uh, moet omdraaien. Dat hij zelf ook wat agressiever moet spelen. Zijn beste shot is vaak die backhand langs de lijn. Nou, die hebben we misschien één, twee keer gezien. Betekent dat hij niet met heel veel vertrouwen staat te spelen. Ik denk dat hij gewoon met wat meer lef moet komen. Wat brutaler moet tennissen. En uh, Federer af en toe ook in de rally moet uh, dicteren. En ja, dat zou dan uh, kunnen helpen. Hij zal in ieder geval wat moeten doen. Want 2-0 in sets, ja, dan ben je er bijna uit. Niet slim, niet slim, van Wilfried Boni Hij kreeg een gele kaart wegens Mekker in de eerste helft van Scheidstad de Kuipers. En nu maakt hij een schwalbe in de ogen van Kuipers. en krijgt daarvoor zijn tweede gele kaart, oftewel rood. Boni naar de kant, Vitesse met 10 man en ook nog 4-0 achter. C.J.J. Yeah, yeah, met Bienko En dat is mooier dan het weer buiten, zeg maar, dat plaatje. En uh, die houtkamp, uh, het Vreemdelingenlegioen uit Arnhem... gaat in ieder geval ook in de tweede jaar de titel niet halen, hè? Kunnen we nu al stellen? <laughs> nee, zeker niet <laughs> deze titel, want het is uh, uh, wel heel erg moeilijk... om met tien man in de Vier en de dus 4e nog uh, enig resultaat hier te halen. Ik moet overigens uh, ten faveur van Boni zeggen... dat het wel heel zwaar bestraft was, door de gele kaart. Want hij werd een beetje tegengehouden, vastgehouden, Boni. Uh, ging toen liggen uh, dat je geen penalty geeft. la, maar dan ook nog een gele kaart voor Zwalbe. Ik vond het wat overdreven voor een uh, Kuiper. zeker. Nou ja, nee, de stand doet er natuurlijk niet toe. Goed, uh, tien man van uh, Vitesse tegen de elf van AZ. AZ vindt het best zo. Heeft een keer of drie gewisseld. En uh, Vitesse wil gewoon de bal tegenhouden. En moet nog 18 minuten tot het eind van de wedstrijd. Plus de extra tijd. 4-0 staat het voor de Alkmaarders. Gaan we naar Ronald van der Geer. Want uh... hey, weet eigenlijk dat ze op kop kunnen komen, Ronald, denk je? Ik hoop het. Ik hoop dat het wel ingefluisterd is. voorlopig is het nog 0-0 uh, na precies een half uur spelen. Ik heb het al een beetje aangekondigd dat Heracles heeft alles gewoon van zich afgegooid. En wordt sterker en sterker. Mag nu ook combineren op de rand van het strafstopgebied. En uiteindelijk moet er een corner worden weggegeven door Toby Alderwereld. En dat is dan de tweede corner voor Herakles. Na nou, Dus een half uur spelen bij die 0-0 stand. En bij de eerste moet ik eerlijk zeggen was eigenlijk aardig in verwarring. Maar die corner kwam van Feyenovic. Vermeer ging er door En Boylissen kopte de bal weg uit de doelmond. Die corner kwam overigens voort. Uit de schot van metro 25 van Willy Overtoom, Waar Vermeer wel prima op redde en de bal nastikte. Nu wordt het een lage corner op Doelpunt! Het is 1-0 voor Herakles na 31 minuten. Het is een ingestudeerde variant. Maar wel een hele simpele. Want hij speelt de bal, Fjöndrovic. Met die corner vanaf de rechterkant laag richting de penaltystip. En dan ergens onderweg komt Willy Overtoom mee inlopen. En die schiet die bal zomaar laag langs Vermeer. Die ernaar staat te kijken en denkt: ja, hier had ik toch helemaal niet op gerekend. En zo is het precies dus in het beeld van de wedstrijd. Ajax dat stormde, de betere ploeg was in de eerste, laat zeggen, 20 minuten. Maar daarna herpakte Heracles zich met het rustiger aan de bal. Ging het eigenlijk het spel spelen in eigen huis. Zoals we dat kennen. Alsof de tegenstander niet Ajax was. Alsof de tegenstander van vanavond niet op kop van de Eredivisie kon komen. En uiteindelijk krijgt de ploeg van Peter Bos loon naar werken. Uit de tweede corner dus. Die Feyenovic neemt vanaf de rechterkant. En prima wordt ingeschoten door Willy Overtoom. Het is zijn tweede doelpunt van het seizoen. Het betekent na 32 minuten een 1-0 voorsprong voor Herakles. Djokovic-Vedere. Vedere twee sets voor. En stoomt hij meteen door? Nee, Djokovic, het is een eer te na. Djokovic leidt nu met 2-0, heeft zojuist Federer gebroken. En je ziet aan het begin van deze set het huppeltje van Djokovic. Het lijkt alsof hij tegen zichzelf wil zeggen... ik zet nu mijn schouders eronder, ik ga uh, nu deze set pakken... en ik ga er nog wat uh, van proberen te maken. En dat moet natuurlijk ook als nummer 1 van de wereld. Want hij heeft wat passief gespeeld, hij kan beter. En ik denk dat hij nog uh, in ieder geval Federer het uh, heel lastig gaat maken. Alhoewel de Zwitser natuurlijk met twee sets tegen nul. En gaan we gaan naar ADO-RKC. Hoe lang heeft ADO nog en maken ze er nog wat van, Fie? Nou, ze maken er vrij weinig meer van in de tweede helft. Ja, het is nog een uh, minuut of twintig. En uh, de waardering en de bewondering stijgt toch voor dit uh, team van uh, Ruud Brood. De RKC. Dat, uh, ja, dat, het is een afschuwelijk cliché, maar ze blijven zo goed in de organisatie spelen. En ja, ze maken het spel uh, van ADO uh, helemaal onmogelijk. Ze frustreren dat spel zodanig dat die spelers van ADO met name uh, immers... En Verhoek, dat hij behoorlijk geïrriteerd raakt. En af en toe in de duelletjes ook wel eens een keertje doortrappen. En uh, ja, hele nare dingetjes uithalen. En dat wordt allemaal uh, veroorzaakt omdat uh, RKC heel rustig en heel koelbloedig staat te verdedigen. En af en toe ook grote kansen krijgt. Ja, een toonbeeld daarvan was wel John Verhoek. Die uh, goed speelde in de eerste 20 minuten toen ADO RKC nog van de mat speelde. En heel veel kansen creëerde. Maar... Uh, na die 20, 25 minuten in die eerste helft toen, uh, ja, was ook het beste er wel af bij John Verhoek. Die natuurlijk ook niet al te veel wedstrijdritme heeft. Hij zat er helemaal doorheen en werd na een uh, uur gewisseld voor Charon Sherry. Die nu achter de diepe spits is gaan spelen. En die diepe spits die heet nu Immers. Snow nu aan de rechterkant namens RKC eruit. En eh, Snow is ook een meester in om het tempo uit de wedstrijd te halen. En ook dat irriteert de ADO-spelers. Ja, het loopt volstrekt niet meer bij ADO. Nu weer een balletje rustig terug vanaf de middenlijn naar de eigen keeper van RKC. Jeroen Zoet, die dan weer het eh, bal bezorgt bij Aouasar, de middenvelder. Nou, nu een keertje balverlies en nu een kans wellicht. Een kans voor Immers, die dan in één keer moet gaan schieten uit de draai. Nee, het duurt te lang. En nou komt hij toch uit de kluts terecht bij... Eh... Torenstraat, Torenstraat met een kans nog. En de kans voor Sherry. Het duurt allemaal veel te lang. En nu verspeelt Voor Hoek weer die bal. Nog een kans voor Sherry. En die bal gaat meters naast. Wordt nog van richting veranderd. Nou, eindelijk dan weer eens een keer een opleving van ADO. Nog ruim een kwartier te spelen en RKC leidt nog altijd. De Graafschap zou best willen zijn dat het tijd was, denk ik, hè Richard. Ja, maar de Graafschap ontregelt het spel van NEC goed. Houdt nog steeds stand met die voorsprong van 1 0 Speelt niet goed, maar hetzelfde geldt ook voor NEC. Dat wel wat meer aanvalt dan de Graafschap. Maar het gebeurt allemaal met heel erg weinig overleg. Zojuist een, een vreemd moment. Twee, drie minuten geleden Alex Pastoor, de coach van NEC, die verdween. Gewoon in de katakombe, bleef daar een, een poosje, kwam toen weer tevoorschijn. Misschien moest hij even naar het toilet of uh, ergert hij zich gewoon aan het spel van NEC. Dat kan ook. Hij zit inmiddels weer op de bank en NEC opent nu aan de rechterkant van het veld. Hij is volop gewisseld door beide trainers en uh, NEC probeert nu vanaf de rechterkant met ook gevaarlijk te worden. Maar de Graafschap, ik zei het al, verdedigt goed in deze fase van de wedstrijd. En dan nu een nieuwe aanval, weer over de rechterkant met Mos in het duel met Jansen. Die lijkt dat te winnen, in elk geval komt er geen voorzet en hij krijgt inderdaad ook... Nog de ingooi mee. De graafschap met nog 11 minuten te gaan. Dus nog steeds op een 1-0 voorsprong. Heeft drie spelers binnen de lijnen gebracht. Schrekovic, Kouyala en ook Nalban Toglu. De oudspeler van NEC. Veel gejuich hier in het stadion toen hij in de ploeg kwam. Weer bij de graafschap lag er zeven maanden uit vanwege een kruisbandblessure. En staat nu weer op zijn vertrouwde positie als rechtsback bij de graafschap. 1-0 dus. Nog steeds. De uitslagen en standen van vanavond dan gaan we even naar de koploper AZ tegen Vitesse. En die. Ja, ja, want toen ja. op het scorebord 1-0 kwam te staan Heracles Ajax, begon men hier enorm te juichen. Want op doelsaldo zou AZ dan gewoon als eerste staan. En dat doelsaldo had nog beter kunnen zijn als op miraculeuze wijze de bal net niet in het doel ging met Boymans. En bijna een eigen doelpunt. Maar het staat nog altijd 4-0 voor AZ tegen Vitesse. En uh, Vitesse dus ook nog met man. Nee, het is niet het avondje van Van der Brom en zijn Arnhemers, Want uh, AZ is veel en veel sterker dan Vitesse. En uh, ja, Ronald, we zeiden dat een beetje de koploper. AZ-Aix heeft natuurlijk nog wel even tijd. Maar maakt eigenlijk de indruk dat ze er wat aan gaan doen? Nee, niet. Uh, Ajax blijft eigenlijk in die modus bij die 1-0 voorsprong voor Heracles na 36 minuten. Waarin het eigenlijk al zat. Het wordt teruggedrongen op eigen helft. Het is slordig in de passing en dan kan er heel snel omgeschakeld worden met die snelle mensen voorin bij Heracles. Daar hebben we net wel een mooi voorbeeld van gezien. Toen Everton de bal veroverde op het middenveld, Plet wegstuurde. Uiteindelijk die plat zich vast op uh, al de wereld in het schafsomgebied toen hij daar vanaf de rechterkant aankwam. Maar Ajax is eigenlijk niet verder gekomen dan de schot van Soleimani. Dat was sowieso wel een aardige randschafsomgebied, recht voor pasfeer. Er een hele rare curve in. En dat maakte de redding van pas ook curieus. Maar hij had hem uiteindelijk wel, de keeper van Herakles. En daarom staat er achter Ajax dus nog steeds een nul. Het spel ligt even stil omdat er een botsing is geweest tussen Looms en Soleimani. De tweede van deze wedstrijd. Nu heeft Looms wel daar een gele kaart voor gekregen. Omdat hij heel ongecontroleerd op de Ajax-aanvaller inging. Het gebeurde al eerder in de wedstrijd een keer op de helft van Ajax. Toen er ook weer doorgejaagd door Looms Soleimani. Die de bal wilde wegschieten. De bal weg was. En Looms nog de voet raakte van de Ajax-aanvaller. Toen ontkwam hij aan een kaart. Nu heeft hij hem dan wel te pakken. Ajax heeft het balbezit met Siktorsson. Aan de rechterkant van de wiel. 10 meter over de middenlijn. Het gaat terug naar de middencirkel. Naar Jan Vertongen. Die kijkt er om zich heen. Theo Jansen is heel dichtbij. Nou, die speelt hij dan aan. Tussen twee mannen in. Jansen moet dan wat meer naar de linkerkant. Speelt Eriksen aan. Wat moeilijk, maar Eriksen neemt aan. Komt vervolgens het strafschopgebied in. Eriksen, Eriksen schiet en de redding van Pasveer. Hij is net een, nou een stapje in het en um, Iets aan de linkerkant en met het rechterbeen. Krult hij de bal naar de verre hoek. Daar waar Pasveer hem te pakken heeft. Maar niet in één keer. In twee keer. En die tweede keer dat Pasveer die bal klem heeft. ligt hij inmiddels al achter de achterlijn. En dat betekent dat de grensrechter, die goed zat op te letten. waarschijnlijk heeft gezien dat die bal over de achterlijn is geweest. En dat Ajax daarop de vijfde corner van deze wedstrijd heeft verdiend. Het is een beetje grabbelen van Pasveer. die dus moest reageren op die bal van Eriksen. Nou, ik denk ook dat hij over de lijn is gegaan. Die corner is inmiddels genomen vanaf de rechterkant. Boerichter brengt de bal in het strafstopgebied. via de as van het veld. Want daar is hij aangespeeld. Maar dan gaat hij aan alles en iedereen voorbij. En heet het eindstation. Net als op, het, op de poging van de Eerlijkse Remco-pasfeer. De keeper dus van uh, Herakles, die tot nu toe de nul weet te houden. in de eerste 38 minuten. Dat geldt niet voor Kenneth Vermeer. Want die heeft een bal van overtoom niet kunnen pakken. En daarom staat de thuisploeg meteen op. Abend file.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 I'm the one Jonathan, Jeremiah met Heart of Stone. Herakles, lekker avondje daar thuis te gaan. Jaks Ronald van der Gier. Een ene voorsprong na 42 minuten. De stemming in dit stadion op haar best is. En dat men dolgraag ziet dat Heracles er nog een in prikt. Ik zeggen dat Ajax zich wel weer wat herpakt. En wat meer in de buurt komt. En ook voor op de helft komt van Heracles. Net een kopbal of een schot van Soleimani. Op een voorzet van de Jong vanaf de rechterkant. Dat over de goal ging van Pasveer en zo. Laat Ajax in elk geval wel weer wat van zich horen. En net nog wel een discutabel moment gezien. Met een, ja, een actie van Breukers, op boerrichter. Als hij niet was uitgekleed, Breukers. Dan had hij echt donkerrood verdwenen dient voor deze actie. Maar hij gleed uit. Waardoor hij eigenlijk ja, zichzelf niet meer onder controle had. En terecht kwam op de enkels van Boerrichter en van Boekel. Die zag dat er een glijpartij aan vooraf ging. En hield de kaart op zak. Als hij niet was uitgegleden. was dit een pure aanslag geweest. En had Herakles met 10 gestaan. Nu met 11. En de uitbraak van Veinovic over Toom. Looms gevonden. Linkerkant. Dan 10 meter over de middenlijn... terug. Naar de as van het veld. Waar Overtoom en Quant elkaar de bal toespelen. Dan gaat het verder naar achteren naar Veinovic. Die legt de bal richting het strafschopgebied, Plet en vertongen de lucht in. Everton kan op. 2, 3 meter voor het strafschopgebied. Maar kan er weinig controle aangeven. Krijgt hem dan nog een keer terug van Boylissen. Het schot uiteindelijk van Everton. Daar zit de stuit in. En is niet echt een moeilijke bal voor Kenneth Vermeer. Die toch wat verbouwereerd op zijn lijn stond. Bij de inzet van Willy Overtoom. Naar... Iets meer dan een half uur spelen. De 1-0 voorsprong voor Herakles uit die corner dus die fijne fiets heeft genomen. De rust komt eraan. Nog twee minuten in Almelo. En Herakles leidt met 1-0 tegen Ajax. En de tijd gaat dringen voor ADO tegen RKC. Filip Koken. Ja, zeker nu. Zeker nu als Van Hout de invaller een levensgrote kans heeft op de 0-2. Maar dat wordt nog op tijd vereideld door de keeper van ADO, Coutinho. Hij uh, kwam daar weer dankzij een verdedigingsfout achterin bij Ado. Ja, Ado dat ploetert maar voort in deze tweede helft. Het heeft het niet meer. Het weet ook niet meer creatief gezien hoe het uh, uh, die verdediging van uh, RKC moet omzeilen. Hoe het uh, daar een, een beetje de bres in kan slaan. Het heeft een tweede centrumspits ingezet, die jonge uh, Mike van Duinen. Die speelt daar nu en dat is de clubtopscorer van ADO momenteel. Hij heeft er namelijk twee in liggen. Dan ben je al snel momenteel clubtopscorer, Maar hij staat nu voor in de spits naast Immers. Maar dat zet voorlopig ook nog helemaal geen zoden aan de dijk. De tegenaanvallen van RKC zijn veel gevaarlijker dan de aanvallen van ADO. Nog een minuutje of tien blessuretijd meegerekend heeft ADO om iets te doen aan die 0-1 achterstand. Nog even tegen de rust aan Almelo, Heracles tegen Ajax-Ronald. Het is 1-0, een minuutje en dan nog wat, wat extra tijd. Grote kansen zien voor uh, Ajax Septerson. Op een voorzet van de Jong vanaf de linkerkant. Alleen Sietersong kopte eigenlijk achterwaarts naast. Daar waar Van der Wiel nog in zijn rug stond. En ik denk, als Sietersong eraf was gebleven. dat Van der Wiel vrij gemakkelijk een doelpunt van Ajax had kunnen maken. Goed, geeft dan ook voor aan dat de beoogd koploper. wel weer wat meer in de buurt komt van Remco-pasfeer. en dat zo richting de rust. Ajax wat vormen van herstel toont. Het begin was aardig. Heel veel balbezit. Heel veel combinaties. Het leidde niet tot heel veel uitgespeelde kansen. Daarna een beetje in het heft richting Herakles gegaan. Dat nu toch wel weer wat verder door Ajax wordt teruggedrongen. En Ajax heeft. Heel veel balbezit richting de rust. Met net dus die kans voor ziektersom. Nu Soulemani in de as van het veld. Twee, drie meter over de middellijn. Paast hem naar de linkerkant. Boerichter combineert met Soulemani, Boerichter wordt dan richting de achterlijn gestuurd. Maar wel vastgehouden door Breukers. En dat heeft Van Boekel gezien. En dan komt er ook voor deze bek van Herakles een gele kaart. Dus ook Breukers op de bom omdat hij heel eventjes vasthoudt, de Boerrichter, als hij op volle snelheid is richting de achterlijn. Na die combinatie met Soleimani. Prettige plek voor Ajax, voor Theo Jansen met name om daar een vrije trap te nemen met zijn perfecte traptechniek kan hij misschien wel de bal op een van de hoofden leggen. Van de verdedigers die natuurlijk bij dit soort acties meekomen. wereld en Vertongen hebben zich inmiddels in het Almeloze strafstopgebied gemeld. De 45 minuten zitten erop. Het wordt Jansen met het linkerbeen. Kijken of er beweging is. Nou, hij houdt nog even in. Jansen, dan ziet hij ineens dat Everton vlak voor hem staat. Dan moet Everton weer weg van Van Boekel. Dan gaat Vertongen zeuren bij Van Boekel dat Everton te dichtbij staat. Ja, dat zal de scheidsrechter zelf ook wel hebben gezien. Hij gaat nu even bij de Braziliaan op bezoek om te zeggen. Joh, hou heel de vijfde afstand in de gaten. En ga ook op die afstand staan. Nou, Theo Jansen met het linkerbeen. Zal ze een beetje het laatste zijn voor de rust. Bal gaat richting de achterlijn. Kan Eriksen hem daar binnen houden? Ja, dat lukt nog. Maar het is eigenlijk een mislukte vrije trap. Eriksen nu met de voorzet vanaf de rechterkant. Bij de eerste paal. Op de vuisten van Pasveer. Weer naar de achterlijn. Maar dan aan de Herakles linkerkant. Looms werkt weg. Bal opgevangen door Ajax. Door Van der Wiel en door Sulemani. Dan weer Jansen. Die stuurt Sulemani weg. Straßburg in. Rechterkant. Sulemani. Pasveer doelpunt. Het doelpunt wordt gemaakt. Door de Jong en dat is de eerste goal voor de Jong in dit seizoen. En het is een belangrijke, Psychologisch ook. Want Ajax komt op slag van rust op 1-1. Het zat er wel een beetje aan te komen. Ik zei al. Ajax drukt wat meer. Wordt wat gevaarlijker. En heeft in elk geval weer heel veel balbezit. En zoekt naar de dominantie in deze wedstrijd. Nou, die vindt het uiteindelijk dus. En Sim de Jong is het. Die het doelpunt uiteindelijk maakt. Jansen stift de bal het strafschopgebied in. Daar waar die uh, wordt binnengehouden door Soleimani. Geschoten op de vuisten van Pasveer. Maar niet terug het veld in. Maar richting de tweede paal. Daar waar Pasveer op die voorzet van rechts bij de eerste Paal stond. Ja, en dan is het een, een vrij gemakkelijke prooi voor uh, Siem de Jong om zijn eerste van dit seizoen te maken. 1-1 is dus de nieuwe tussenstand en dat zal ook de ruststand zijn in Almelo. Richard van der Maarden, de Graafschap NEC. We zitten in de extra tijd. 1-0 is de voorsprong door de goal van El Hasnaoui in de eerste helft. En de Graafschap roeit bijna alle ballen weg. Het is bijzonder lelijk wat ze op dit moment doen, de thuisploeg En NEC valt aan. Tot nu toe onmachtig en uh, tegenvallend. En het regent ook gele kaarten nu in deze... Uh, Laatste fase van de wedstrijd. Nu weer een flinke overtreding op Poupon. Die natuurlijk blijft liggen. Vier minuten extra zijn erbij gekomen. En Ed Jansen, de coach of de scheidsrechter, moet ik natuurlijk zeggen. Heeft het er razend druk mee. Geel was er al voor Van Eijden. Voor Nuiting, voor Amieu, voor George. En ook bijvoorbeeld bij de graafschap voor Rozen. Zojuist met gevaarlijk spel richting Vadoc. Die er ook bij is gekomen bij NEC. En nu is het Vadoc die eigenlijk wraak neemt op Poupon. Met twee benen gaat hij erin. Dat had een rode kaart moeten zijn. Jansen, maar die wordt niet gegeven. Poupon ligt nog altijd op de grond. Het spel ligt hier even stil. De Graafschap nog altijd op die 1-0 door de goal van El Hasnaoui. En die Duitser daar bij 4-0 nog altijd gebleven. AZ doet kalm aan. Ja, wedstrijd is uh, geen wedstrijd meer. Maar het publiek heeft natuurlijk in de eerste helft... Uh... Dermate veel voetbal voor zijn geld gekregen. Dat het geld wat je betaalt voor een kaartje in de eerste helft er al dik uit was. 4-0 bij rust, dat is nog steeds. Het dus heeft zich alleen maar afgespeeld op de helft van Vitesse. Maar AZ kon geen doelpunten meer maken. We zitten in de extra tijd. Het zal hoogstwaarschijnlijk bij 4-0 blijven. Een dikke, dikke overwinning. En ook nog dik verdiend ook van AZ op Vitesse. ADO wil eigenlijk niet echt slotten dit seizoen, hè, Filip Koken? Nee, en het gaat in deze wedstrijd ook helemaal niet goed. Hoewel, nu een missertje van, van Peppe, de linksback van RKC. Maar dan krijgt hij de bal weer eenvoudig terug in zijn voeten. Ja, die balletjes die vallen ook wel lekker voor die verdedigers van RKC. En ADO weet echt niet meer waar het te zoeken moet. Het, eh, ja, het, het, het zoekt nu zijn toevlucht op maar hoge ballen of via een inworp zoals nu. Of via de verdedigers die die ballen er maar hoog in pompen. En hopen dat hij maar eens een keertje goed valt. Maar ja, het is eigenlijk hopen tegen beter weten in. Want ik zou echt niet meer weten hoe de... ADO nu nog aan een doelpunt zou moeten komen. Na die eerste 20, 25 minuten. Waarin het lekker liep. Waarin die combinaties soepel liep. de voorzetten kwamen. Maar ja, die doelpunt viel me niet. En daarna werd ADO heel onrustig. En dat duurt eigenlijk voort tot de huidige situatie. In de huidige situatie is dat we zitten in de 89ste minuut. En ADO wacht nog altijd op die ene treffer. Die verlossende treffer. Het is nog altijd 1-0 voor RKC. En die realiteit is ook dat Graafschap zijn eerste drie punten gaat bijschrijven, Richard. Daar lijkt het wel op. Nog een minuut in de extra tijd. Dan is het voorbij 1-0 nog steeds. De voorsprong, de bal werd achter het doel van... Uh... De winter vastgehouden door de supporters van de Graafschap. Moest een nieuwe bal komen. Allemaal om tijd te winnen. Natuurlijk, nu komt die tweede bal weer het veld in. Oh, oh, oh. In de extra tijd. En het is lelijk voetbal aan beide kanten. NEC met heel veel lange ballen. En de Graafschap dat probeert te overleven. Roeit die ballen steeds weer naar voren. En NEC met toch al die voetballers in de ploeg. Want daar is op ingekocht met Sjeunen. Die hier natuurlijk al rondliep. Maar met Kolwijk, met Platje, met Nijland. Maar heel veel... Voetballend vermogen zie ik vanavond niet in deze wedstrijd bij de ploeg van Alex Pastoor. En dan komt Ulderink, de coach van de Graafschap, heel zenuwachtig van zijn stoel af richting de zijlijn. Ja, hij wil natuurlijk ook dat het afgelopen is, maar dat is nog steeds niet het geval. Een diepe bal en daar komt de Winter net op tijd uit zijn goal. Die, uh... De bal klemvast heeft en weer wat seconden dus voor de Graafschap. De extra tijd zit erop. En Ed Jansen zal waarschijnlijk nu gaan afluiten over enkele seconden. Ja, iedereen klapt hier op de Vijverberg. Een uitzinnige sfeer. De eerste zege inderdaad van het seizoen. Vorig jaar werd het hier 4-1 in het voordeel van NEC. Toen maakte Flemings namens de Nijmegenaren drie goals. Maar nu, nu vanavond, wint de Graafschap op eigen veld. Met 1-0 van NEC door de goal van El Hasnoui. AZ Vitesse afgelopen 4-0. Graafschap NEC 1-0. Roda Twente 2-1. En uh, Filip Koken, ADO-RKC. Dat loopt nog. Ja, en het had ook nu uh, afgelopen al moeten zijn. Tenminste, want uh, 2-0. Die lag op de voet van Roald van Hout. De invaller van RKC. Hij kreeg de bal naar een hele mooie steekpaas van een andere invaller. Van Sander Duits. Maar hij schoot uh, van een meter of twaalf over de goal heen van de al verslagen Coutinho. En zo zijn die verneinige tegenstoten van RKC veel gevaarlijker in die tweede helft dan al die aanvalsgolven. Voor zover zal uit de verf komen van ADO. Coutinho heeft nu zijn bal in zijn eigen 16 meter gebied. En loopt er ook bij met een chagrijnig gemoed. Ja, Gebaat ook naar zijn teamgenoten. Jongens, ga eens nou eens naar voren. Het is allemaal aanvallen met de moed der wanhoop bij ADO. Maurice Stijn, die de trainer, zal hier... Een harde dobber aan hebben om dit uh, allemaal weer te gaan repareren. Vooral in mentaal opzicht. Want uh, ADO voetbalde veel beter in het uh, eerste 20, 25 minuten. En daarna zakt het heel erg ver weg. Heel erg ver weg naar een bedenkelijk niveau af en toe. En RKC houdt betrekkelijk makkelijk stand. Of het moet nu komen via Sherry. Sherry met een schot. En dat uh, stuit dan af op het lichaam van een ploeggenoot van hem. Van Mike van Duinen. De 19-jarige spits die naast Immers is gezet. ...om nog te proberen om iets te forceren tegen die hechte defensie van RKC. We zijn bezig aan de blessuretijd inmiddels. Die blessuretijd is een minuut of vier lang. Daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Want uh, uh, Ruud Brood heeft tijd gerekt waar het kon. Hij heeft bijvoorbeeld drie keer gewisseld. En ik denk dat het minimaal een halve minuut per wissel kostte. Nou, die worden er dan ook aan het einde bijgetrokken. Maar het heeft weer het ritme verstoord van Ado. Dat nu nog een uh, keer probeert een aanval op te bouwen via de linkerkant. Een voorzet van Luxik, de linksback. En die wordt eenvoudig weggekoopt door Ramos. De centrale verdediger van RKC International overigens van de Kaapverdische eilanden. En hij heeft een paar dagen geleden nog gespeeld tegen Mali. Dus uh, ook hij heeft nog wat uh, kilometers daar overbrugt. Gelukkig uh, wel in dezelfde tij tijdzone. De volgende aanval van Ado komt er nu aan. En uh, hoort, dit lukt volstrekt niet. Nu niet bij uh, Torenstra. Die die bal probeerde voor te voleren, maar ook hij heeft het juiste gevoel niet. Maurice Tijn, de coach, staat er al een beetje verslagen bij. Ik denk dat er nog een minuutje of twee verspeeld moet gaan worden. Jeroen Zoet die, uh, neemt alle tijd voor zijn doeltrap. En die uh, vraagt nu ook al aan de scheidsrechter: uh, ja, is het nog niet afgelopen? Nee, zegt Guzubuyuk. We gaan nog even verder. Deze, maar ja, het had nu ook al afgelopen kunnen zijn. ADO, RKC 0-1. En ik zie ADO echt niet meer terugkomen. Gaan we weer tennissen. Federer twee sets voor tegen Djokovic. Maar Djokovic breekt voor nog steeds in de derde, Marcelle, Ja, die heeft hij uh, keurig vast weten te houden. 5-2 in die derde set voor uh, Novak Djokovic. Federer serveert en uh, maakt nu de 5-3. En dat betekent dat uh, Novak Djokovic dadelijk uh, kan gaan serveren voor de setwinst in de derde set. Staat nog wel altijd als hij die set pakt met twee sets tegen één achter. Maar wel wat verandering gezien hoor in deze set. Djokovic wat agressiever gaan tennissen, wat dichter bij de baseline. Daardoor kon hij Federer wat meer achter de baseline drukken. Die ging daardoor weer meer fouten maken. Misschien dat Federer ook een beetje gas terugnam. Hoor. Een beetje adempauze pakte. Dat heb je natuurlijk altijd wel in zo'n lange wedstrijd in een best-of-five. Even een moment dat de concentratie wat verslapt. Dat kost je een service game en dat kost je in dit geval dan de set. Maar Federer uh, een luxe, want uh, hij leidt uh, nog altijd. Nu, nu twee sets uh, tegen nul. En Djokovic uh, serveert voor de setwinst in de derde set bij 5-3. En Filip uh, Koker, je ziet ADO niet meer terugkomen, nog steeds niet? Nee, en zojuist <laughs> heeft uh, Snow nog de kans op 0-2 gemist. Maar nu fluit Guzubujuk af, is hier een streamend fluitconcert... Voor Ado. Het is niet eens een gestolen overwinning voor RKC. Ze werden van de mat gespeeld in de eerste 20-25 minuten. Daarna was RKC voetballend ook de betere ploeg. En het heeft nog grote kansen gekregen. Ook wat naast die ene treffer, die mooie treffer van Ten voorde... Heeft RKC ook nog tweemaal de paal geraakt. RKC is hier zeer verrassend goed bezig in de Eredivisie. Boekt zijn derde zegen op rij. Komt hier op 10 punten na 5 wedstrijden. En doet het fantastisch. Vooral onder aanvoering. Mag ik zijn naam nog een keer noemen. De man van de wedstrijd voor mij bij RKC. Aanvallende middenvelder Robert Braber. RKC wint hier. Bij ADO met 1 tegen 0. En gaat dus inderdaad rustig verder met 10 uit 4. ADO-RKC 0-1. De Graafschap wint voor het eerst van NEC 1-0. AZ wint met 4-0 van Vitesse. En gaat daarmee over Twente heen. Want Twente, daar gaan we het over hebben, verloor dus uiteindelijk. Met 2-1 bij Roda JC. Twente, veel gedoe natuurlijk. Uiteindelijk Roe is weg. En een lang getouwtrek tussen Twente en Feyenoord. En Leroy Ver ging op de slotdag van die transferperiode dus toch naar Twente. En maakte vanavond zijn debuut. Voor Beker weer naar Twente. Arno Vermeulen na afloop van de nederlaag in gesprek met hem. Ja, ze strepen de rekening vanavond. Ja, ik, uh, ik mag zeggen dat ik uh, blij ben dat ik mijn debuut heb gemaakt. Alleen uh, ja, de, de wijze waarop uh, dat is wat minder. Ja. Eerste half uur dacht ik eigenlijk: van nou, er wordt allemaal geen probleem voor Twente. Jullie komen 1-0 voor. Dat was allemaal heel logisch, maar die 1-1 die kwam zo hard aan. Ja, precies. Uh, ja, we scoorden 1-0 en uh, op dat moment moesten we, moesten we eigenlijk doordrukken. Alleen, heel snel krijgen we die tegengoal. En, uh, ja, dat was, uh, dat was denk ik de domper. En uh, ja, de rust geeft de trainer aan dat we, dat we de kansen moeten afmaken en uh, scherper moeten zijn voor de goal. Alleen, ja, in de tweede helft uh, scoren ze ook heel snel. En uh, ja, dan loop je achter de feiten aan. Die gelijkmaker was van Ruud Vormen. Jouw directe tegenstander, heb je al nog extra de P in? Ja, precies, ja. Uh, ja. Ik moet met mijn man meelopen en uh, ja, hij, schiet hem, hij schiet hem goed binnen, kan ik zeggen. Tweede helft speelde zij ook wel veel beter dan de eerste helft. Uh, jullie gingen wat snel toch wel naar de lange bal zoeken, naar Janko. Dan is de verrassing ook een beetje weg. Ja, precies, maar ik, ik denk dat we met twee, twee grote, grote spelers voorin stonden. Met, uh, met Luc en met, uh, met Janko. Midden zoals hij er moeten ik uh, En, uh, en uh, Jansen. En, ja, dat was... Uh, dat was te weinig, denk ik. Kun je iets zeggen over het verschil zoals jij op het middenveld met Feyenoord speelde en nu dan bij Twente? Nee, ik moet eigenlijk zeggen dat het best weinig verschil is. Uh, een beetje dezelfde rol gekregen. Uh, verdedigend uh, op de teampositie. En uh, als we de bal hebben, gewoon uh, op die linkshalf. En dat heb ik bij Feyenoord ook. Je kunt het heel snel weer vergeten als je gewoon voel hem even verslaat deze week. Ja, we gaan nu naar Londen. En uh, ja, dat wordt wel ook een mooie wedstrijd. Alleen uh, ja, het zou fijn zijn als we die winnen, ja. Lijkt me voor jou een heel leuk decor, uh, Engels voetbal. Ik heb het idee dat je er wel mee hebt, of niet? Ja, precies, daar heb ik wel veel zin in. <laughs> Dankjewel. Veel succes. Leroy Fair vertelde dat dus na afloop van Roda Twente. En u hoorde het al, Ruud Vormer, de man die misschien ook nog weg zou gaan bij Roda... maar uiteindelijk niet wegging, was de man van de gelijkmaker. En zoals altijd ook een belangrijke speler vanavond bij Roda. Wat dus blij was. Eerste wedstrijd gewonnen, drie keer verloren... en dan de koploper verslaan. Arno Vermeulen in gesprek met een, ik denk, vrolijke Ruud Vormer. Ja, dat denk ik wel. Hè. Thuis winnen van Twente, ik denk dat iedereen uh, daar tevreden over is. Dacht je na een half uur ook van, uh, we gaan hier winnen? Nou, de eerste helft had ik uh, beter gevoeld dan de tweede helft. Uh, de tweede helft hebben we alleen maar achter de bal aan gelopen. De eerste helft hebben we nog een beetje uh, meegevoetbald. Maar uh, ik denk dat we dat uh, wat meer moeten doen, al mee kunnen voetballen met Twente. En dan zie je, de eerste helft hebben wij ook kansjes. Ja, Zij hebben meer kansen. Maar, uh... ja, eerste 20-25, minuten hebben jullie de bal wel heel weinig. Hè? Ja, maar ja, de tweede helft ook. En, uh, maar ja, als je twee keer scoort en, uh, en je wint hem, ja... Dan heeft niemand erover. Je komt 1-0 achter. Eigenlijk leek het allemaal wel logisch. Alleen die 1-1 van jou die was wel heel belangrijk en heel snel. Ja, dat was op een goed moment, dacht ik. Hè? Ja, we, ja, we liepen steeds achter de bal aan. En, uh, komt die 1-0, een ja, beetje knullig denk ik. Maar het uh, was wel verdiend. En dan maak ik hem de 1-1. en uh, Dat was wel even een goed gevoel, ja. De tegenstander Leroy Fer was je even kwijt. Ja, ik weet uh, dat, ja, dat is gewoon moeilijk. Uh, lopende mensen. Dat zie je ook uh, bij Willem Jansen schiet hem ook en dan zit Janko erbij. En dat is gewoon heel moeilijk te verdedigen. Toch is wel wat gebeurd in de pauze. Want jullie begonnen in de tweede helft meteen eigenlijk vanaf de aftrap wel agressief dan in de eerste helft. Ja, omdat we, ja, wat je al zei, de eerste 20 minuten liepen we achter de bal aan. En uh, ja, dat uh, de trainen de tweede helft niet. Maar ja, dat is gewoon heel moeilijk. Uh, helemaal hoe wij nu speelden. Maar ik denk dat we het heel goed hebben gedaan en dat we trots mogen zijn. Je komt uh, 2-1 voor. Uh, ja, daarna gaan ze eigenlijk een beetje pompen of verzuipen. Alle ballen hoog op Janko. Op zichzelf is dat ook wel weer lekker verdedigen. Ja, op zich wel, maar als hij hem goed verlengt en uh, ver gaat eroverheen en Willem is het heel moeilijk te verdedigen. Maar uh, hij kopt hem uh, gelukkig niet goed bij een uh, medespeler en uh, daar hebben wij van uh, geprofiteerd. Wel een keer uh, geluk van de paal en een bal wel of niet uh, net over de doellijn. Ja, we hebben aardig uh, wat geluk gehad. Maar ook uh, ons keeper, eerste wedstrijd, heeft heel goed gedaan. Ja, hadden de tweede helft uh, het eerder kunnen afmaken, want jullie kregen nog weer de kans op 3-1. Ja, we hebben van matchen, hè, dacht ik. We hadden een hele grote kans en de beulen nog. Ja, dan is het helemaal meteen gedaan. Je loopt nog een beetje achter de bal aan, maar we hebben het heel goed gedaan. Ruud Voormaar, blij. 2-1 gewonnen, we hebben het heel goed gedaan. Roda Twente. Djokovic ging serveren voor de set. De derde set tegen Roger Federer. En moest die set ook wel winnen, Marcella? Ja, en hij heeft dat gedaan ook. Derde set, 6-3 nu voor Novak Djokovic. Dus uh, 7-6, 6-4 Federer, nu 6-3 Djokovic. Dat betekent dat we nog even doorgaan... en dat we nu uh, ja, een hele interessante ontwikkeling krijgen. Want nu gaat natuurlijk ook de conditie meetellen. Ze staan al uh, zo'n 2,5 uur uh, op de baan. Het is niet zo heel warm in New York, graad of 23. Dus uh, dat is misschien uh, wel gunstig, dat het uh, wat minder aantikt dan anders. Maar ja, ik vraag me af uh, hoe lang Federer dit goede spel voor, volhoudt. Want dat hij goed staat te spelen... Dat mogen duidelijk zijn. Misschien een paar foutjes deze set. Ik zag ineens ook weer wat slice backhands terugkomen. Ja, dat heeft misschien net te maken dat hij een pasje tekort komt in de hoek. Nou, dat kan misschien op wat vermoeidheid duiden. Ik weet het niet. Of misschien was het een adempauze en dat hij er nu weer vol tegenaan gaat. Federer begint dadelijk met serveren in de vierde set. En dat kan een klein voordeel zijn. Dan gaan we het hebben over het golven. Uh, we hadden eerder vanavond al racht naar Niemeyer. Er zijn twee koplopers, Gary Orr en James Kingston, na drie dagen bij de KLM Open. En de Nederlander Joost Luiten. van Joost Luiten, dus dat vier slagen achter op die twee koplopers. Betekent dat er morgen voor Luiten misschien nog wel een hele mooie eindklassering in het verschiet ligt? Net als in 2007. Wat doen we die tweede? Ja, Kijk, uh, je wordt er veel aan herinnerd, dus uh, je ontkomt er niet aan dat je, dat je er af en toe over nadenkt. Maar goed. Uh... Ja, ik moet gewoon weer een goede dag uh, morgen draaien en dan, uh, dan kan het weer, uh, weer heel mooi worden. Maar het is in ieder geval weer super om uh, in Nederland in, uh, in een goede positie te staan voor de zondag. Ik hoef het woord maar te noemen en ik zie een glimlach die je probeert te onderdrukken, maar het kost je moeite. Ja, nee kijk, uh, dat zijn natuurlijk mooie herinneringen die je hebt uh, aan 2007. En uh, ja goed, uh, dat, uh, daar krijg je altijd een glimlach van op je gezicht, zou gek zijn als dat niet, uh, als het niet het geval zou zijn. Even over de ronde, want chippen? Leg eens aan de mensen uit die het nog niet weten wat dat is, want je doet dat vandaag drie keer. Ja, fantastisch eigenlijk. Ja, en ik chip drie keer in. En uh, ja, dat zijn uh, eigenlijk hele subtiele schootjes rondom de green. En dan moet ik zeggen dat het, uh, dat, dat vandaag ook wel uh, het geluk aan mijn zijde was met die schoten. En uh, ja, ze raakten drie keer uh, redelijk hard de vlag en uh, ze gingen de hole in. En uh, ja, soms stuitte die van de vlag af en lig je op een meter of, uh, of iets. En nu uh, gingen ze drie keer in. Ja, dat zijn bonussen die, uh, die je gauw moet meepakken. En je haalt de woorden uit mijn mond, want dat zijn eigenlijk bonuspunten. Betekent dat dat je met jouw ronde van 600 par misschien zelfs nog wel beter had kunnen scoren? Ja, ik laat ook nog een paar dingen liggen. Ik maak een drie-punt op par, vijf, achttiende voor par. Ik maak nog een bogey op, uh, op uh, de zestiende. Dus, ja, dat... Maar goed, als je zo'n ronde loopt, heb je altijd nog wel een paar hols waar je, waarvan je zegt: daar had ik nog wat beter kunnen, daar had ik beter kunnen. Maar goed, wat je zegt, ik heb drie chip-ins en uh, ja, dat weegt elkaar weer op. Een paar weken geleden spraken we elkaar en toen zei ja, de echte topvorm heb ik eigenlijk nog niet echt gevoeld in mijn lijf. Zo dit seizoen, dit jaar, bedoel, voel je je nu anders dan een paar weken geleden dan? Nee, nee, eigenlijk niet, nee. De, de vorm is op zich redelijk, maar ik, ik wil hem nog niet top noemen, absoluut top. Maar uh, ja, het, het is goed genoeg om er uh, zo nu en dan een lage ronde uit te gooien. En uh, ik hoop dat die vorm uh, morgen nog even blijft en, uh, en het nog even een keertje doet. Kun je even verklaren, het lijkt me moeilijk, want je hebt in de baan gestaan waarom het veld zo dicht bij elkaar zit. Er is niemand weggesprint? Nou, omdat het gewoon een hele pittige baan is. En uh, elk foutje wordt hier gewoon kaart afgestraft. En uh, ja, je, je ziet dat, uh, dat er eigenlijk niemand van het veld weg kan lopen, omdat de baan het gewoon, uh, zichzelf gewoon heel goed beschermt tegen, tegen de, de birdies en de lage score. Heb je ervan kunnen genieten? Ja, kijk, nee, ja, je probeert het wel en je bent gewoon geconcentreerd bezig. Maar ja, natuurlijk, als je, als je dan een goede bal zet of je hoort een putje ja, en, en je hoort dat het publiek uit het dak gaan... Ja, dan zijn er zijn momenten die, die, waarvan je moet genieten en dat heb ik ook zeker gedaan. Viel mij op dat op veel halls waar jullie aankomen lopen... de mensen toch ook nog wel stil zijn, afwachtend. Terwijl volgens mij jij wel een speler bent die het misschien ook wel lekker vindt... om met een applaus zo onthaald te worden. Want zo ging het destijds in Zandvoort. Ja, nee, dat is ook wel gebeurd. Dat je de grid op loopt en uh, dat de mensen gaan klappen. Maar goed, uh, ja, het maakt mij niet uit. Ik moet die wel zo snel mogelijk in de hol doen. En of die mensen dan gaan klappen of niet, ja, dat, uh, dat, uh, dat zien we dan wel weer. Morgen een vroege start. Uh, hoe ga jij nu de avond in? Wat, wat, wat kun je nog doen? Ga je nog ergens aan werken? Is daar nog tijd voor? Nee, ik ga lekker naar de video's. Ik laat me even losgooien. En dan uh, ga ik lekker mijn rust pakken. En, uh, en dan komen we morgen vroeg weer terug om, om hopelijk een uh, hele mooie zondag uh, te gaan spelen. Dat is typisch zo'n geval hè, van heel dichtbij en eigenlijk ook met al die mensen die nog kunnen winnen. Misschien wel 20 of 30 zo ver weg. Maar dat is ook het moeilijke. Iedereen loopt nu gelijk te roepen je kan winnen, je kan winnen. Maar goed, uh, ik ben daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Uh, en dat zijn meer de mensen eromheen die, die, dat, uh, die dat roepen. Maar ja, ik weet als geen ander dat, uh, dat het absoluut nog, uh, nog geen gelopen race is. En uh, dat er nog zoveel kansen hebben zijn. En wat ik zeg, ik moet morgen gewoon weer goed gaan spelen en dan heb je een kans. En als je niet goed speelt, ga je ook niet winnen. En dat zijn Joos Luijten. Dus door die weersvoorspelling gaat het allemaal vroeg beginnen morgen. Om acht uur staan ze al op de green. Om voor het slechte weer ook wat eerder binnen te kunnen zijn. De stand in de Eredivisie is dat AZ leidt voor Twente. Op doelsaldo. dan. Is er is nog één club die er overheen kan komen. Maar die staat gewoon gelijk. Ajax, Heracles. Nee, we gaan eerst even tennissen bij Marcella Mesker. Sorry Marcella. Djokovic-Veder begon aan de vierde set. Ja, en dat gebeurt meteen, wat. Djokovic gaat door de service van Federer heen. Leidt nu met 1-0 en gaat zelf serveren. Dus uh, ja, een waanzinnig spannende wedstrijd gaat dit worden. Want uh, wie weet gaan we wel uh, tot het gaatje door naar die vijfde set. Het is pas 1-0 voor Djokovic, maar wel een break. En uh, ik had al een hele inleiding gehouden, voor de ik begin niet opnieuw, maar het staat 1-1 geloof ik hè. Ja, en het blijft als een paal boven water dus Dat ja. hij niks moet winnen. En dat het daar nog de tweede helft voor een groot deel mee heeft. Of voor heeft. Want we zijn pas vier minuutjes bezig in het tweede bedrijf. Het is nog altijd 1-1. Het eerste slachtoffer is er wel. Dat is Antoine van der Linden. Potzing met Soelemani. Is de aanvoerder van Herakles wat aan het hoofd geraakt? Van Boekel heeft dat zal van de woorden gesproken. Soelemani ook. En dan staat van der Linden weer zonder interventie van de verzorger. Dan kunnen we dus gewoon met 11 tegen 11 verder ingooien voor Ajax. Van de wiel. Halverwege de helft van Herakles doet dat vanaf de rechterkant naar Jansen. We blijven even aan de rechterkant, want daar is ook Toby Alderwereld op de middellijn. Komt nu wat pasjes naar voren. Kijkt eens even, waar is de lopende man? Dat is Siktorson. Brengt de bal handig bij Sim de Jong. Die komt van rechts naar binnen. Dan stuurt hij aan de rechterkant Siktorson weer weg. Ja, die moet dan uh, hard lopen om de bal voor de achterlijn nog binnen te houden. Siktorson met een uh, schuivertje richting Eriksen. En daar staat de Jong. En de Jong staat bij de penalty stip en schuift de bal net naast de goal van Heracles. Zo hebben we de eerste kans in uh, de tweede helft van Ajax dan ook te pakken na 50 minuten. En gaat de Jong nog wel even reclameren bij. Van Boekel, hey, is dat geen corner? Had ik daar niet gewoon een hoekschop verdiend? Werd die bal niet aangeraakt door Kwame Kwanza? Nou, ik kan het in de herhaling niet goed zien. Pasweer zit er in elk geval niet aan. Ja, Kwanza zit er wel aan. Dus Team de Jong heeft inderdaad recht van spreken. Had een corner verdiend, maar die krijgt hij dus niet. Omdat Van Boekel niet heeft gezien dat het schot van de Jong ook nog getoucheerd werd door de middenvelder van Heracles. De thuisploeg heeft inmiddels het spel weer hervat. Heeft Overtoom gevonden in de middencirkel. Verplaatst aan de linkerkant, Fijnovic. Maar die staat wel op de middenlijn. Ook hij nu met kleine pasjes vijandelijke helft op. Op kijken of er beweging is. Ja, die is er wel. Bij Armenteros die staat ook in de as, speelt zich makkelijk vrij. Armenteros schiet vervolgens op de rug van Kleiner Plet, die achter de laatste linie van Ajax zocht naar een uh, vrije plek. Nou, die vindt hij dus niet. De uitbraak van Ajax is er wel. Met Boerichter, Soulemani, Ranschast op gebied, inleggen, door zo'n penalty stip. En daar zit Rienstra dan weer tussen. En dan gaat de bal in de handen van uh, Pasveer. En zo gaat het spel dus even op en neer. Maar is het eigenlijk heel de avond al buitengewoon aardig om naar te kijken in de eerste 50 minuten moment uh, of geen moment moment van verveling toegeslagen in deze wedstrijd. Daar waar Ajax betere momenten heeft gehad. Waar Herakles betere momenten had. Maar Ajax uiteindelijk dus kort voor rust op 1-1 kwam door Siem de Jong. Dat het overtoom na een half uur spelen Herakles op een 1-0 voorsprong had gezet. Herakles nu met Rienstra. Rienstra en Breukers en Feyenovic spelen elkaar de bal toe. Nog wel allemaal op de almeloze helft. Ziekerson staat daar ook een beetje om te zorgen dat Van der Linden niet aangespeeld kan worden in de breedte. Dus moet het nu in de diepte. Die bal van Rienstra wordt onderschept. En dat geeft Ajax weer het balbezit nu met uh, Eriksen. Gaat aan de rechterkant de middellijn over. Eriksen met uh, loops voor zich. Eriksen draait wat en gaat dan versnellen. Komt dan Ranschafs op het gebied. Geeft een voorzet waar Sietersson in de as van het veld misschien wel naartoe had kunnen glijden. Maar de IJslander besluit om uh, ja, die bal aan zich voorbij te laten gaan. Nou ja, dat besluit hij niet. Maar hij komt gewoon niet uit met zijn passen. Waardoor hij niet kan glijden. Die bal van Eriksen gaat over de achterlijn. En Remco pas via de keeper van Heracles. Mag na 52 minuten maar weer eens een doeltrap nemen. En ziet dat Breukers, zijn vriendste staat aan de rechterkant kant staat te zwaaien. Bal weer terug naar de keeper. Bal aan de voet en dan geeft hij de bal mee aan Rinsra. Die moet dan toch met de neus richting de Ajax helft. Speelt Overtoom aan. Dit is allemaal wel kort bij het strafschopgebied van Heracles. Maar Rinsra en Overtoom komen er goed uit en dan kan Overtoom aan de rechterkant richting de middenlijn. Speelt Everton aan. Die krijgt dan weer een sweep van Boilersen waardoor Ajax weer in balbezit komt met Boerrichter. Komt door de as van het veld. Daar is ook De Jong combinatie Boerrichter De Jong. Uiteindelijk ziet Torston. Nou wordt hij weer naar de buitenkant gestuurd aan de linkerkant en heeft de IJslander weer moeite om die bal aan te nemen. Dat lukt ook niet. Het verdedigende werk is van Rienstra, die de bal weer, nee dit is dan weer voor zich uh, uitziet komen. Kan wegwerken, maar weer in de voeten van Eriksen. Zo komt uh, Herakles er niet uit en neemt de druk van Ajax toe. Ja, ik praat even door, omdat ik denk die bal wordt nog richting het grasomgebied gelegd. Nou, al de wereld gaat schieten van heel ver, maar in de handen van uh, Remco Pasveer. Geen moment van verveling dus in de wedstrijd die 53 minuten oud is. En als tussenstand, tussenstand kent 1-1. Ja, zie! 1991 zong ze dit. Het was wel een veel ouder nummer uit de jaren 60. Chair met de Choop Choop Song. We gaan er zo even uit voor het nieuws van 10 uur. Eén voetbalwedstrijd loopt nog. Dat is de wedstrijd tussen Heracles en Ajax. En de stand is daar 1-1. Doelpunten van Overtoom en Siem de Jong. En de wedstrijd zit in de 55ste minuut. Betekent nog 35 minuten te spelen daar. Vier wedstrijden zijn afgelopen. avond begon allemaal met Roda Twente. Roda won dus met 2-1. ADO-RKC. Weer winst voor RKC. 1-0 bij ADO in Den Haag. De Graafschap won voor de eerste keer. 1-0 thuis tegen NEC. En AZ staat op dit moment gewoon op kop. Met de stand van... 12,4 4 met meter saldo dan Twente. Want AZ walste over Vitesse heen. Werd 4-0 maar liefst. Uh, bij tennis is het ook spannend. Want Djokovic staat uh, terug te komen. 2-0 stond het voor Federer. Inmiddels 2-1 in sets. En een break voor in de vierde ook voor Djokovic. Wordt vervolgd na 10. Op 1.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 en voor Dit is Radio 1.